12 uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. Zo'n 150 Koerden hebben in de stationshal op Schiphol gedemonstreerd tegen de Turkse inval in Syrië. Ze zwaaiden onder meer met koerdische vlaggen en riepen leuzen tegen de Turkse president. Ze zijn door de marshalschouée weggeleid uit de hal. Ook op een plein in Arnhem waren zo'n 200 Koerden bijeen uit protest tegen het offensief van Turkije in Noord-Syrië. Een tbs TBS-er uit de Nijmeegse pompenkliniek is vandaag tijdens een onbegeleid verlof... om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Limburg. De man botste met zijn auto frontaal op een vrachtwagen. De politie denkt dat het zelfmoord was. De 48-jarige man was veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs... nadat hij in 2003 zijn vrouw had doodgestoken... De rechtszaak tegen de verdachte van het neerhalen van vlucht MH17 gaat in totaal 2, 25 weken duren, meldt de rechtbank. Tussen maart volgend jaar en april 2021 zijn er 25 weken gereserveerd in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. Delen van de strafzaak mogen in het Engels worden behandeld. En verdachten mogen ook aanwezig zijn via een videoverbinding. Drie Russen en een Oekraïner moeten terechtstaan. De Ierse premier Varadkar is positiever gestemd over een Brexit-akkoord na een ontmoeting met de Britse premier Johnson. In een gezamenlijke verklaring staat dat beide premiers... een weg naar een mogelijke deal voor zich zien. Ierland speelt een sleutelrol in de onderhandelingen over de brexit... en moet instemmen met een oplossing voor het grensverkeer... tussen Ierland en Noord-Ierland dat bij het Verenigd Koninkrijk hoort. Het Nederlands Elftal heeft in de EK-kwalificatiewedstrijd met 3-1 gewonnen van Noord-Ierland. De eerste doelpunt viel pas in de 75e minuut... toen Noord-Ierland Nederland op achterstand zette. Vervolgens scoorden Memphis Depay, Luc de Jong... en nog een keer Memphis Depay. Zondag wacht het volgende kwalificatieduel voor Nederland uit... tegen Wit-Rusland. Het weer nog, het is bewolkt... en vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Wat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 Eep, your to top my Selector. ta, ta, ta, ta, ta, ta. maar dat maakt niet uit niet uit outpeople loka is er weinig money in mijn zakken maar dat maakt niet uit nee vandaag niet uit wow.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 I'm a sucker, but I'll make <mary> Sé que estás igual cuando me miras cuando hablamos en persona, persona. Tú nunca ni lo mencionas, no zo. Het is niet meer zo. Het en que no tenga yo a ti. 106.9 FM I had a dream we were sipping whiskey neat highest floor of the brewery and it was high enough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 Could've swore I saw someone like you. A thousand people at the station. And in a second, you slipped out of view. Hoping I see your face again. I see.